Door almegens met het NOS journaal. President Trump is voor het eerst in de openbaarheid verschenen sinds hij maandag werd ontslagen uit het ziekenhuis. Dan was hij enkele dagen daarvoor opgenomen na een coronabesmetting. Op het balkon van het Witte Huis sprak Trump honderden mensen toe die daar waren verzameld. In de toespraak van ruim een kwartier zei de president dat hij zich geweldig voelt. Ook zei Trump dat hij het china virus gaat overwinnen. Dat werd beantwoord met luid gejuich vanaf het grasveld. Daarna viel hij zijn rivaal voor de presidentsverkiezingen aan, Joe Biden. Sinds gistermorgen hebben ruim duizend Afrikaanse migranten de oversteek gemaakt naar de Canarische eilanden. Dat is het hoogste aantal sinds 2006. Toen kwamen er in korte tijd tienduizenden migranten aan op de eilanden, onder meer vanuit Mauritanië. Spanje besloot daarop bilaterale afspraken te maken met de landen van herkomst, met onder meer financiële steun. De laatste jaren neemt het aantal migranten dat de oversteek waagt weer fors toe. De autoriteiten op de Canarische eilanden werken aan noodopvang... maar willen hulp voor de langere termijn. Nederland moet zich volgens minister De Jonge schrap zetten... voor nieuwe maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken. Hij waarschuwde daarvoor bij de presentatie van de app Coronamelder. Met ruim 6500 nieuw gemelde besmettingen... gaat de trend duidelijk niet de goede kant op, zei de minister. Als die trend dit weekend niet keert... zijn aanvullende maatregelen volgens hem onvermijdelijk. Dinsdag zal daar meer over worden bekendgemaakt, zo verwacht hij. In Schiedam is vanmiddag een jongen van 18 zwaar gewond geraakt bij een schietincident. en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Later heeft een man van 21 uit Vlaardingen zich op het politiebureau gemeld. Hij wordt ervan verdacht te hebben geschoten en is direct aangehouden. Wat de aanleiding was voor het schietincident, is niet bekend. Het weer. De meeste buien trekken vanavond naar het Oostenweg. Langs de Zuidwestkust kunnen nog forse windstoten voorkomen. Morgen vroeg neemt de buigheid weer toe, met een kleine kans op onweer. Tussendoor morgen ook af en toe zon. Dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 richting Noord-Holland. Je hebt daar tussen Brezendeik en Den Oever een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB.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 Avond. Het beste van dance en RB in de mix. The de mix. Met de FM's Nightwalk. Presentatie Radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Show facts. En u mixer the Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. GG FM. The weekend party. The weekend party is now. Now. now.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 Jozant voor zaterdagavond op ZZFN.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 Down to business Give you one more night, one more night to guide this We've had a million, million nights just like this Ja, een weekend waar je geen rol kan doen, letterlijk en ik niet. Het is uh, coronatijd en het wordt alleen maar erger en erger en we dachten dat we er vanaf waren. Nou, wij zijn er klaar mee, maar ja, zoals we dat ook zeggen in het spotje... corona is nog lang niet klaar met ons, dat blijkt alweer. Want uh, hè, besmettingen, rond de 6.000 alweer. Ik, uh, ja, ik vind het heel bijzonder hoor. Ik, uh, ja, laten we heel eerlijk zijn, het is, het is, uh, we moeten mondkapjes dragen anderhalve meter afstand. En uh, ja, het liefst handschoenen dragen. Hè? In de supermarkt je handen goed wassen. Maar uh, ik bedoel, deze tijd, iedereen is al is normaal ook al grieperig. En als je nu uh, een, snotter, uh, een snotterbel aan je neus hebt, dan is het betekent... Die heeft corona, die heeft corona. Uit de buurt blijven. Ja, we slaan een beetje door. Hè? Ik, ik, ik ben persoonlijk van mening dat je, net als ik weet niet of je wel eens in de supermarkt bent, gecontroleerd. Eén eens, uh, eens op, op de zoveel mensen, die uh, dan gaat er een dingetje in, dan is de een Of je niet uh, wel alles gescand hebt. Nou, kan je vertellen. Ik heb af en toe het gevoel dat dat systeem ook bij, uh, bij de coronatestraten gebeurt. Als er drie mensen uh, hun, uh, zichzelf laten testen... één van de drie heeft het gewoon. Of het nou wel of niet waar is, ik weet het niet. Ik, ik heb zo zomaar twijfels. Uh. En, uh, en vorige week die kerk, heel gedoe over geweest, hè. Johan Derksen zei het, hè. We geloven daar nog zwaar in het sprookjesboek. Voetballen, uh, stadions zijn leeg. Ik bedoel, uh, 30 man, het stadion niet voor open gooien. Maar uh, uh, in het stadion gemiddeld gaan er, uh, mogen er 100 man... mochten er voor, deze, uh, voor dit gebeuren... Yoch, het, uh, hè, 100 man erin? Nou, ik weet niet of je wel eens in een voetbalstadion bent geweest. Nou, 100 man, dan kun je gewoon de 10 meter uit elkaar zitten. En nu mag dat niet meer. Maar in de kerk mag je met 600 man zitten. Zonder mondkapje, lekker schreeuwen, zingen en blaren. Want ja, wat zeggen ze dan? De Heer beschermt je. Ja, ik weet het niet om. Maar volgens mij is iedereen wel eens ziek of verkouden. En als je dan elke zondag naar de kerk gaat... Uh, die mensen, Je kan mij niet wijsmaken dat die mensen nooit ziek zijn. Dus ja, ik vind het allemaal een beetje vergevoegd. In ieder geval, die zaterdagavond. als opening worden we Chesto met The Business. Zijn laatste verschenen hit. Ik draaide via de Extended Mix. En ik moet je zeggen, het heeft lang geduurd. 2001 had hij zijn eerste hit. Hè? De eerste grote hit waar hij mee doorbrak al twintig jaren... Druk bezig, hij is 51, getrouwd en uh, hij verwacht een kindje. Maar dit is de eerste plaat, ik denk sinds de afgelopen 5, 6 jaar, dat ik zeg van dit is nou een lekkere plaat. Ik hou niet zo van het commerciële van Chester, maar deze is toch wel lekker. Zie je, we hebben ze over de Nightwalk. Het is karig vanavond allemaal. Natuurlijk hebben we wel DJ Mouse op met uh, de Global House Hype. Straks in het derde uurtje vliegen we weer helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschelli. De party op date. Nou, uh, de kroegen gaan tien uur dicht. En ik hoorde al geruchten dat de kroegen straks uh, nog eerder dicht gaan. Avondwinkels, supermarkten. Ze moeten allemaal op tijd dicht. Wat dat, dat uh, helpt, weet ik niet. Maar ik ga juist s'avonds uh, naar de supermarkt, want dan is het lekker rustig. En als we dan allemaal... Uh, bepaalde tijden naar de supermarkt mogen... of naar de winkels mogen, geen koopavonden meer... dan wordt het volgens mij nog drukker op die tijdstippen. Net als in de kroeg. Ik bedoel, de kroeg gaat om 9 uur uh, dicht. Dan mag je tot 10 uur blijven zitten. Maar uh, ja, wat ga je daarna doen? Met z'n allen buiten hangen? Tegen elkaar aanstaan en uh, elkaar knuffelen? Als je dronken bent? Ja, ik weet het niet hoor. Maar CFM Zandvoort zometeen onderweg. Tony Jr. en Ben Adams. Maar eerst die Mark Knight. René Ames. Uit zingen uh, Tasty Lopez met All for Love. Lekker commerciële muziek. Hier op CFM Zandvoort. In the night walk I see a dancing in the darkness you're acting like you're on your own The baby who I see the light like? here. Die van alles riegen remix en hij klinkt lekker. En daarvoor muziek van Tony Junior en Ben Adams met Won't Let You Down. Ik weet niet of je het gehoord heb maar hè, de theaters, als je gek bent op theaters, op Broadway in New York, die blijven gesloten tot en met 30 mei 2001. Dat is echt lang, hè? Zo meldt Broadway League. De overkoepelde van de Broadway Theaters uh, gisteren... die vertelde dat want er was de sprake van een heropening op 3 januari 2021... maar met bijna 97.000 werknemers... en een jaarlijkse economische impact van 14,8 miljard dollar op de stad zijn onze leden vastbesloten om opnieuw te openen, te openen zodra de omstandigheden het toelaten. Ja, in Nederland ook, uh, hè, er zijn al discussies, uh, die, kleine, die kleine clubjes, niet dat het verkeerd is hoor, maar die kleine clubs zoals de Melkweg en zo, en, uh, die mogen allemaal open blijven. En een, een toko als uh, de Zigodome, AFAS, die uh, ja, rivm uh, proef zijn, om het zo te zeggen, die uh, mogen daar niet open. Ja, wordt een beetje met mate gemeten, er wordt hard aan gewerkt, want ja, Denken we dat we eindelijk weer een festivaltje kunnen pakken of een, of een concertje. En het wordt alweer naar de kloten geholpen door het kloten-corona. Dus het enige wat helpt is op dit moment het vaccin, zeggen ze dan. Dus uh, ik hoop dat dat snel komt, want anders gaat het heel slecht met de wereld. CFM's Antwoord door met muziek, Deftone, Straight Out door mier. op CFM's Antwoord in de Nightwalk.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 It's such a fine natural sight. everybody's Jewelry. En daarvoor muziek van Jubel. Met Dancing in the Moonlight. Alleen dit keer in de Nathan Da Remix. Want we horen altijd die standaard mix. Ik denk, nou er mag iets meer uh, iets meer beats mogen drinken. Iets meer beats per minute. En dan is het net even wat meer lekker voor de zaterdagavond. Ja, je zit gewoon aan je radio gekluisterd, Dit is gewoon uh, hè. Tijd, anderhalve meter tijd. Mondkapjes tijd. Ik lees net iets over uh, 2000 kinderen. Die zouden zijn overleden door het dragen van een mondkapje. Maar er is geen bewijs voor. Uh, ja, ook oh, aan de andere kant. Het bewijs dat uh, een mondkapje werkt. Is er ook niet hè. De RIVM uh, zegt dat het onzin is om een mondkapje te dragen. En de regering kijkt naar het buitenland. Maar ja, daar dragen ze ook een mondkapje. Dus hè? ik bedoel, uh, niet op het een of ander. Maar een uh, medisch mondkapje, dat helpt. Maar uh, als je het langer dan zo'n half uur vol kan houden om daar om in te ademen. Dan uh, vind ik het heel knap. Ik heb het geprobeerd. Nou, het is niet te doen. Misschien moet je dat leren, dat kan ook natuurlijk, hè. Maar uh, ja, dat simpele mondkapje, dat, uh, dat papieren mondkapje... of dat stoffe ding wat gemaakt is van een sok, volgens mij. Ja, als iemand echt corona heeft en hij staat uh, heel dichtbij... dan krijg je het gewoon keihard, Voor de laatste dat ze berekend hadden op 17 miljoen mensen. Als iedereen, alle mensen hier in Nederland, een mondkapje zouden dragen... dan zouden we 2%... 2 mensen, nee, niet 2%, maar 2 mensen... zouden dan minder besmet kunnen raken. Dus ja, dan heb je het over. Waar gaat dit over? Ja. Ja, regels zijn er niet. Het is, uh, ja, eigen keuze. Ja, het is een beetje, uh, ja, het is gewoon een keertijd. tijd. Laten we daarop houden. We gaan door met muziek, want daar zie ik aan je radio gekluisterd. Hier van we zijn antwoord, de Nightwalk. Zometeen eens even kijken naar de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de huiskamer? Of, uh, hè, als je aan het screamen bent. Want ja, de clubs, die zijn gewoon dicht, hè. Nu muziek op de radio van Sofie Tucker en Novak met Emergency. She broke on the ambulance. The emergency. She broke on the ambulance.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 Emergency. am right now weer met de Keep Making Me High Sky High Klapmix. Zie je hem zo voor de Nightwalk, zaterdagavond. We gaan eens even kijken wat... Uh... The de Nightwalk 10 doet deze week. Deze week op 10, Angelo Ferreri en Radma met Down With You. Op 9, Saliva Commandos met uh, Sidewalk. Op 8, Deep Shakers met Get Away. Op 7, Karma KTD met Freedom Never Let You Go. En op 6 deze week. Uh, Belvis Moves met London Compton. Op 5, Die hele oude gouden klassieker uit de jaren 90. Frankie Knuckles uh, met uh, The Whistle Song. En dan de Eric Copper remix. Op vier. Adler Rock met Crowd Heights. Op drie, Lele Saji met Burning Babylon. Op twee, deze week, Black Edmund met Love Drums. Deze week op nummer 1. Je gaat het nu horen op de Quintino Harris en Jason Walker met A Stronger. Je hoort de Martijn omig Extended Remix. We het nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. De nummer 1 in The Nightwalk. Hey, Walk.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 En Loa met Let The Music. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Ik heb trouwens nog, uh, nog even wat over het corona -gedoe. Rutte houdt zichzelf in het kabinet dels verantwoordelijk voor de huidige coronapiek van Nederland. Hij is echter niet van mening dat de dat dat laat maatregelen zijn getroffen. Hij zou de eerste zijn die fouten toegeeft. Ook het gedrag van de volking heeft een belangrijke rol gespeeld, geargumenteerd Rutte. Nu moeten de trends afbuigen, anders lijken verdere aanscherpingen onvermijdelijk. Rutte wilde niet speculeren over welke maatregelen eventueel getroffen moeten worden, maar is be be bereid alle beperkende maatregelen in te voeren. Dan ging er van de week geruchten rond over de avondklok. Nou, dat schijnt gewoon een broodje aap te zijn, maar ja, yeah, we gaan het allemaal afwachten. Zie je hem zelf voor de nightwalk. Ik uh, laat je achter met de uh, sugar shake, Makito, het Our Friend Think zegt ons zometeen na de break met DJ op met zijn Global House Vibes.